In de hoofdstad van Mali, Bamako, zijn op verschillende plekken gevechten gemeld. Er waren schotenwisselingen tussen militairen die een maarten pleegden... en elite-eenheden die trouw zijn gebleven aan de verdreven president Touré. Volgens het leger is de aanval afgeslagen en was de situatie snel weer onder controle. De aanvallers zouden Touré weer aan de macht hebben willen brengen. De koeplegers in Mali hebben de macht vorige maand overgedragen aan een interimregering... maar hun invloed is nog altijd groot. Bij een schietpartij in Terneuzen zijn gisteravond een man en een vrouw gewond geraakt. Een man van 20 raakte zwaar gewond. Vier mannen tussen 18 en 22 jaar zijn aangehouden. Zowel de slachtoffers als de aangehouden mannen komen uit Terneuzen. De schietpartij was op straat in een woonwijk. Over de toedracht is nog niets bekend.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 I'll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 Internet, Internet. Internet. ww. I'm free